en pettelde er naar huis en gaf me aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep uit en vlucht. Ze smeren nou met diep en komt nooit meer terug. Oh, ze smeren nou met diep en komt nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een pakje van en dan de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde me teleur. De Want ik keek een keer naar die, en smit me door de deur. Oh, ik keek een keer naar die, en smit me door de deur. De man en zij zegt, kijk eens hier Ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt, dit papier. Maar weet je wat die de man deed? Die zei, pak uit die kop Maar nauwelijks zag hij niet Of hij ging op de loop Oh, maar nauwelijks zag hij niet Of hij ging op de loop Zo was in veertig jaren lang en weer en bent op jou. Maar waar ik met mijn post kwam, geen mens die het hebben wou. Ten einde raad, nam ik een besluit en ging naar Rome. Jan. Die schrok ze doof van die, en brulde niks ervan. Oh die schrok ze doof van die, en brulde niks, oh, niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij ter slotte de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leidt, blijf altijd af van je raakt hem nooit meer kwijt. Vol, altijd nooit meer blijf altijd af je raakt hem nooit meer Blijf altijd af je raakt hem nooit meer kwijt Oh, blijk altijd aan Je raakt er nooit